Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël werkt aan een plan voor mogelijke etnische zuivering van Palestijnen. Een hoge bobo van de Israëlische regering... stapt vandaag op het vliegtuig naar Zuid-Soedan... om te kijken of dat land mensen uit Gaza... en de bezette westelijke Jordaanhoever wil opnemen. Zuid-Soedan is een van de onveiligste landen ter wereld. Het plan is dus op zijn minst opmerkelijk, zegt verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Dit is zo'n plan waarvan je ook eh, na vandaag misschien wel helemaal niks meer terughoort. Een proefballonnetje, misschien zijn het verkennende gesprekken. Want er zitten inderdaad heel veel ja, vraagtekens bij. Eh, de, de, niet in de laatste plaats natuurlijk het grootste vraagteken. Hebben de mensen in Gaza überhaupt zin om van hun eigen land verdreven te worden? En daar zich te huisvesten inderdaad in een land zoals je zegt. Ook met de nodige problemen. Justitie denkt te weten wie degene is die tientallen deepfake porno video's heeft gemaakt met hoofden van BN'ers. Het AD zegt dat het gaat om een man van 73 uit Noord-Holland. Hij zou de hoofden van onder andere Olje Gülsen, Helene Hendricks en Caroline van der Plas hebben geplakt op de lichamen van pornoactrices. Die video's stonden op een grote deepfake website waar een man uit Canada achter lijkt te zitten... Verschillende politieke partijen willen dat hij naar Nederland wordt gehaald om aangeklaagd te worden. Fans van Stromae hebben de 29ste van deze maand met dikke stift in hun agenda's gekalkt. Die dag staat er iets te gebeuren, is te zien op de insta van een andere muzikale legend. De Duitse techno-producer Paul Kalkbrenner. Op zijn socials is een filmpje te zien waarin hij belt met Stromae. Hallo, c Paul. Ja, Paul here hier ook. Goedendag. Wat de twee precies gaan doen weten we niet. Maar kenners denken dat ze samen een nieuwe track hebben gemaakt. Dat Paul Kalkbrenner Stromae-fan was, was al wel duidelijk. Hij draait al een hele tijd regelmatig een remix van Stromae in zijn dj sets. Eind deze maand komen wij er dus achter. En het weer nog dag begint met blauwe lucht en veel zon. Later trekken er wolken over met de kans op regen en onweer. Wel wordt het opnieuw flink warm. Vanmiddag 28 tot 35 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat Fiede tussen Amsterdam Sloten en Schiphol 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu duif zaagt de week door. Wat verdomd valt die bij hoor. Met dat warm en weer? Ja, ja, ja, ja. Hij is door. Welkom terug bij uur 2 van Duitsdag de Week door met de natuurlijk weer lekkere muziek en natuurlijk weer rond de klok van half 11. Een stukje cabaret. Kunnen we maar even lachen. Niet janken, lachen. Ja, of huilen van het lachen, dat kan ook. Minder dan Barry Manilow met de... You're much too good to be true. Je bent gewoon te mooi om waar te zijn, meisje. Je bent gewoon te mooi om waar te zijn, mannetje. Ja, het kunnen een meisje en een man zijn, hè... die allemaal te mooi zijn om waar te zijn. Het kan uw vriend zijn, het kan uw vriendin zijn... het kan allebei zijn, het maakt allemaal niks uit... als ze maar te mooi zijn om waar te zijn. Vind ik dan, hè. En weet je wie ik ook mooi, te mooi vind om waar te zijn? Dat is Dana, hè. Dana, die ooit meedeed aan het Songfestival... En dat toen was het nog echt een zongfestival en zo'n lief meisje en zo zo'n lief stemmetje all kinds of everything Begin al alleen al Ik wil blijven Snowdrops and daffodils butterflies and bees sailors and fishermen sings of the sea wishing we well. Autumn too, Monday, Tuesday, every day I think of you, dances, romances, things of the night, sunshine and holidays, postcards too. We Dankjewel, lieve Dana, dat je dat weer even morgens hebt gezongen. Waar, waar ik zo blij mee? Daar ben ik zo blij mee. Daar moet ik zeggen, hoor. Hartstikke blij. En waar ik ook weer blij van word, is Katrina Valente. En wie is nou weer Katrina Valente? Katrina Valente is een reis uit, uh, uit de Zwitserse hoek of Oostenrijkse hoek. In ieder geval, daar kwam ze uit het land van de bergen. Kwam ze had een broer, die heette uh, Silvio Francesco. Het waren circuskinderen kinderen Dus tussen twee een broer en een zus uh, werkzaam in het circus. Maar even later bleek dat... Katrina Valente ook nog heel mooi kon zingen. Het deed ze over het algemeen in Duits. Maar ze heeft ook een Nederlands liedje uitgebracht. Uh, en het, uh, het is, wordt een beetje gebrekkig uitgesproken. Maar Sweetheart, my darling, mijn schat. Nou, luister maar zelf. Katrina Valente. Dat is hem niet, verdorie. Dan moet wel even terug, uh, terug, uh, luisteren, want... Uh, ja, soms dan klopt de volgorde op zo'n CD, die klopt dan niet. Hè? Dit is hem moord. dit is hem. Ja, dat kan zo gaan in het leven, luisteraars. En soms dan gaat het met succes en dan taai uh, je a yellow ribbon around the old oak tree. Ze heette Dawn en ze knoopte er een lintje om de oude eikenboom. Speciaal voor uw luisteraars. Dit gaat over mijn kleine meisje, My Little Lady. Zijn de tremolo's. I'll never be the dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. You can make the sun and moon begin to shine And if you can have your way every day with me fine It's no wonder for as long as I may live I will give you all the love I am able to give I wake up in the morning without a single warning Before I finish yawning she is there I think about my baby Lady. I think about a shiny golden hair oh, oh, my little lady You can make the sun and moon My little lady. En ik krijg zo'n. Uh, ik krijg zo'n plezierig, uh, gemakkelijk gevoel. Krijg ik luisteraars over me. Een peaceful, easy feeling. Nou, wie kunnen dat mooier voor ons zingen dan de, de Eagles natuurlijk. Allemaal lekkere muziek bij Duitsdag de Week Door. Een Wekelijks programma op de Woensdag.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 Luister het naar Duits, zag de week door met een peaceful. E, e, nou, easy, peaceful feeling. Nee, peaceful, easy feeling. Zo is het. Ik moet het wel in de juiste volgorde uitspreken. Duits de week door en uh, luister, volgende week dan ben ik er een, een weekje niet. Uh, niet vanwege vakantie, maar dan is het sail. En uh, sail is natuurlijk die grote manifestatie waarop bij allerlei grote uh, zeiljachten vanaf Ermuiden via de Sluis uh, het Noordzeekanaal op komen varen... richting Amsterdam, waar dan een uh, enorm aantal van die boten zich verzamelen. Uh, eigenlijk een soort botententoonstelling ontstaat... Uh, waar je dan uh, heel de week van kunt genieten. En ik heb dan zelf het voorrecht, omdat ik uh, bij de pers werk... om vers van de pers een accreditatie te krijgen. Dat wil zeggen dat je dan toestemming hebt op, uh, op zo'n boot te mogen komen en zo. Nou ja, heb je hebt allerlei voorrechten. Want het gaat natuurlijk om foto's nemen, filmen... van de hele manifestatie. Dus daar kijk ik wel naar uit. Dus ik kan er volgende week woensdag niet zijn... want dan begint die sale. En dan uh, dinsdag kom ik ook gaan appen en vloeten. Uh, want dan uh, ja, moet ik me even geestelijk voorbereiden. Dat, dat begrijpt u wel. Nou, uh, het is nog niet helemaal half elf... maar ondanks het feit... Uh, we gaan genieten van een bijna tien minuten durende conferentie... van onze grote vriend uit Den Haag...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 Die gozer doet geen ene fuck, jongen. Die is net zo oud als ik. Die heeft zijn hele leven maar vier dagen gewerkt. Die woont hier in Den Haag. Ik zal niet vertellen waar. Maar hij heeft een uitkering, hij heeft een fletje met huursubsidie. Alles waar hij recht op heeft, dat heeft hij. Als ik in Hengeloos sta, zal halve zaal leef, Maar jullie blijven gewoon zitten. Oh, nee... Ja, en, en dat is heel leuk. Gauw, ze hebben zo'n wegwerp -interieurtje. Ken je dat? Wat jullie best flikkeren, daar zit hij in te kantelen, in zo'n stoeltje. En als ik wel eens moe ben van de waarmakerij, want dit vak is toch adrenaline en waarmakerij, dan ga ik altijd een weekendje lekker geen flikkeren, doen, even afkicken. En dan ga ik altijd naar Rick, en dan hebben we een vast begroetingsritueel. Dan zeg ik altijd, Rick, gek, ah, wat doe je op het ogenblik? En dan zegt hij, zo weinig mogelijk, ja, ik zeg, ja, dat weten we dan wel, Rick, maar waar ben je op het ogenblik mee bezig?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 Ook niet vanwege het feit dat hij zich overal inschreef als Piet Hen. Ook niet vanwege het feit dat de papegaai op zijn schouder de hele dag riep... ...we hebben een H, we hebben een O, we hebben een M, we hebben een O. Homo, homo, homo. Maar gewoon vanwege zijn ogen. Ik heb dan nog te pleuren, zouden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 Ik kom met een remise met die bus, ik stop bij de Eerste Halte en staat een ambtenaar, zo'n zeiglende, weet je Die stapt die bus in en die zegt, goh chauffeur wat is het heet, zaten we maar op het strand. <lacht> ik dacht, nou dat begint toch lekker. Zeg. Toen de zesde bij de zesde halte had gezegd, jezus chauffeur wat is het heet, zaten we maar bij het strand, dacht ik. Ik krijg allemaal de pleuris, ben ik links afgeslagen en dan schrijven. Dames en heren, het strand, uitstappen allemaal. De bus was te klein. En eens waren we die zijkant gaan werken. Ken je dat? Zo, joh joh. we moeten naar kant hoor. Dus ik heb er een groot gereden, maar ze staan een bus. rond maar op, ik blijf zitten vandaag. Hij heeft me de volgende dag netjes afgemeld bij de HTM. Ik denk van het gezeg van het gedrag af. Want ik denk vanwege dat ik ga lopen zieken, hoef het hele systeem niet in de war te lopen. Kennis dus een andere chauffeur opzetten, ik had het nooit moeten doen. Ik vertel op het hoofdbureau dat verhaal. Weet je wel, ze kwamen niet meer bij, ze lagen in een coma daarin. Kreeg ik nog een kans? <tie> Hebben ze me op de tram gezet, komt die van mijn route afwerken. Lijn 11 naar het strand. Dat was wel gaarig, eigenlijk, hè? Jekker, hoef je geen flikker meer te doen, Je hoeft je niet eens met de stuur alleen maar gas geven. GELACHEN. Beetje lekker Haagsbellen. Ik zeg, Rick, nou weet ik een hoop van Den Haag, maar Haagsbellen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dan zeg gewoon, tering, tering. Ah, lekkers ging, ging dagje of drie goed op die tram, jongen. Maar de vierde dag, weet je wel, toen ik daar op werkte, sta ik gewoon... Uh, s'morgens, weet je wel, mijn pakkie broodpet op. op grijze jasje, op een grijze broek, grijze beroep. Ik sta op de bus te wachten om met de bus naar mijn tram te gaan. Er staat zo'n aardwerf naast mij. En die zegt, nee, goh, wat leuk, meneer. Ik zeg, wat? Ze zegt, mijn zoon zit ook bij de marine.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 En ze zeggen, ja, ze zijn gek, joh. Ze willen allemaal werken, werken, werken, werken. Hebben ze eindelijk werk? Dan zeggen ze: Goh, wat mijn weekend. Wat <lacht> mijn vakantie, komt met de FUT. Jekker, ja, ik ben met de O-FUT ontpikkelijk vervroegd uitgetreden. <lacht>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 Ze komt eens in de acht maanden met een bruine bek, kijken hoe jij daar wit bij zit, de roze. Ik zeg tegen mijn vriendin, schoonheid, we gaan geen bal meer doen, we kopen een huis in Spanje. Mijn vriendin, blij, blij, blij, hoor. want die keer goed niks doen jongens. <lacht> een heel ouderwetse leuk wijf is dat eigenlijk, hè. Dat is, uh... Wij hebben dat gedaan. En maar, daar zit je dan, hè. Op je eigen terrassa, met je eigen kratzerbessa, met je eigen Dolores voor Pef de Coloris.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 Een beetje in een dip zat ik. Ik denk ik ga toch nog een keer een liedje maken. Dan knap ik wel van op. Ik had dat orgeltje bij me. En ik denk nou dat, dat is wel leuk. Ik ga toch maar alvast wat doen hè? Dus ik heb nou, dat orgeltje aangezet. En dat zou je net zien. Dan heb ik het een keertje nodig voor jezelf. Komt er alleen maar bagger uit dat orgeltje <lacht> Ik raakte echt in paniek jongen. Hij raakte echt in paniek. Ja zo ver gaat de conferentie uh, op een cd, dus uh... Ik moet hem ik moet hem afknellen nu, hè, maar we gaan luisteren naar een fantastisch geluid, een beautiful noise. The clack of a train on a track—it's got rhythm to spare. busy. But it's just to give it all Nou, we hadden hem al lang ontdekt. Neil Diamond met Beautiful Noise. Een plaat uit de jaren 70. zo zat ik in. Ja, wat had hij enorm veel dag voor de jongens, voor de Beatles, A Hard day's Night. Ja, we gaan even naar een actueel werkje van uh, Lady Gaga en Bradley Cooper. En uh, we hebben het over de film A Star is Born.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 Lady Gaga en uh, Bradley Cooper met uh, het prachtige nummer in de shallow. mee we en Van Gang. Ik ben blij dat ik jou niet vergeten ben, Huus. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik jou hier ontmoet? Ik dacht dat ik jou nummer weer zou zien. Ik dacht ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu wat is dit goed. En meestal ik ken aardig bovendien. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blij dromen. Dat het toch zover zou komen, ben ik blij dat...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 Well, she's all you'd ever want She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner Well, she always knows her place She's got style, she's got grace She's a winner Het blijft een dame van Tom Joans. Met Rijes van de Herb Elbert. Neem ik afscheid van twee uur van Duitsaag Week door. Kom nog een vol uur bij u terug. Met opnieuw weer om half twaalf cabaret. En lekkere, gouden ouwe, over het algemeen, muziek. Ik hoop dat u ervan geniet. Ik word er blij van. Ik hoop u ook. Tot straks, tot na het nieuws.